Georgie Davis, welkom in de tweede uur van Entertainment for En als je zit te eten, eet smakelijk. We gaan een lekker plaatje draaien van uh, Glad dame en mijn grootste geluk. ik er uitsloos voorbij ga en de nachten zijn donker en geel. Wordt mijn liefde voor jou steeds maar sterker Ja, bij jou zijn dat is wat ik wil Wat is voor mij nog de zin van het leven Als ik jou niet meer voel ik bij mij Laat me hopen en verlangen naar warmte van jouw droom, dat maakt me allerlei. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij bent de warmte in mijn leven. Kon dat woorden aan zijn vergeven? Zing ik nu dit lied voor jou. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij geeft mijn hart weer duizend euro Ik laat alles maar gebeuren Want mijn grootste geluk ben jij Zonder jou kan mijn wereld niet draaien Want de liefde is zwaarder voor elkaar Zal je altijd van mij blijven houden en de reden zijn van mijn bestaan. Mijn gevoelens je weet ze te vinden. Ja, jij hebt voor mij alle tijd. In gedachten zijn wij altijd samen. Want jouw liefde wil ik nooit meer kwijt. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij brengt de warmte in mij. Dat woorden als zij vergeven, zing ik nu dit lied voor jou. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij geeft mijn hart met het Ik laat alles maar gebeuren, want mijn grootste geluk ben jij. Als je wilt. Blijf dan mij. Jij weet toch dat ik zonder jou niet leven kan. Alsjeblieft, ga nooit meer bij mij vandaan. Jij bent de school in mijn bestaan. Jij brengt de een... Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij geeft mijn hart weer duizend kleuren. Ik laat alles maar gebeuren, Want mijn grootste geluk ben jij. Lekker hoor uit de, uit de oude doos. Grat dame en mijn grootste geluk. En wij gaan verder met Jeff van Vliet. En weer samen... Zou ik zeggen, blijf er lekker bij, tot 7 uur entertainerview. En uh, wil je verzoekje aanvragen, ga dan eventjes naar www.zfmartiesten.nl op die 106.9 en tv 6 a en internet en noem maar op. Blijf er lekker bij. Verhalen en foto, ik dacht maar één ding, ze moet vertrekken. Wat zij me ook vertelden, ik was kwaad en geloofde niets meer. Maar met tranen in haar ogen, tegen beter weten bleef ze massig. Ik heb echt niet gelogen, het is niet waar, wat men ook beweert. Verblind door jaloers, voor iets voor, zij moest weg, ik zie haar nog de straat uitgaan. Ja, alles in huis ademt jou, alsof je hier nog bent. I'm the stand van Vliet en weer samen. Hey, en ik heb er weer eentje gepakt uit de oude doos en ja, en laten we samen Deze zijn. mijn naam, ja dat is Marina, De mij niet. Mijn is Brit. Ik zou zeggen goedenavond. Joker Wachten. In Amsterdam in een café kwam ik je tegen en zei: hey, lieve schat, wil jij wat drinken? Ik keek me aan en ik zag je witte tanden, die mooie lach. En toen wist ik het zeker. En ik vroeg je naar je na Mijn had dat bleef maar overslaan tot jij zei. Jij tenzij. jij bent mijn grote liefde, jij maakt mij al zo blij Kom laten we samen zijn Mijn naam dat is Marina, blijf je vandaag bij mij Ik wil jullie kennen, dat is wat jij tenzij Jij bent mijn grote liefde, jij maakt mij al zo blij. Laten we samen zijn Nu zijn we samen bij elkaar Jij staat altijd voor me klaar Oh, ik ben zo gelukkig We gaan nog steeds naar dat café Onze kinderen gaan mee Dan gaan we samen weer wat drinken En denk ik aan die mooie dag En jij zei, mijn naam, dat is Marina, blijf je vandaag bij mij. Ik wil jullie kennen, dat is wat jij te bent. Jij bent mijn grote liefde, jij maakt mij al zo blij. Wat Jij zijn. jij bent mijn grote liefde Jij maakt mij al zo blij Kom laten we samen zijn Mijn naam dat is Marina heb je vandaag bij mij Ik wil je leren kennen Dat is wat jij te zijn Jij bent mijn grote liefde Jij maakt mij al zo blij Kom laten we samen zijn Come with us and put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 Toch de reden zijn Waarom doet liefde soms toch zoveel pijn maakt je bang dat jij je niet overgeeft? Is er geen liefde waar je naar verwacht? Gaan om en dat allemaal gezongen door Kevin Smit en aan de telefoon hebben we Hans de Mutten. Hans een hele, hele goede, goede avond. avond. Hele goede avond. Hoe is het? Goed, goed. Ja, avondje, avondje vrij of? Uh... Nee, ik ben uh, niet vrij. Ik moet straks weer werken. Ik vandaag niet optreden. Ik heb gisteren opgetreden en. Uh... Oké. Okay. Goed. ...zo mijn kroeg erop gooien, hè? Ja, ja, ja. <laughs> hey uh, ja, uh, het nieuwe nummer, uh, tenminste uh, nieuw. Uh, Guardian Angel, uh, omgedraaid in het Engels, hè? He? Ja, precies. Er is een rustige versie van, dan uh, Arjan Plat en ik dacht... Uh, ja. ...ik ga de versneld opnemen. Arjan Plat, inderdaad, die... Uh, die uh, uh, ...ja, ook in het Engels, maar die hebt er een bellet van gemaakt, inderdaad. Ja, klopt. Ja. En jij, uh, jij hebt er eigenlijk een kroeg van gemaakt? Ja, precies. Ja. En hij doet het heel goed. Dus... Ja, nou, sowieso ja, tuurlijk. Nee, maar dat gaat prima. Uh, als, ik, als ik zo de, de likes en alles ziet, uh, gaat dat allemaal goed komen. Ja, ik hoop het. Hé, hey, en. Het best. Ja, want uh, hoe kwam je eigenlijk op het idee? Ja, ik vind uh, gewoon een Engelbelaberet, ja, dat vind ik gewoon een topnummer. Ja. En uh, ik dacht, uh, ja, bij ons was kermis. En ik denk, uh, de ene keer kwam ik op het idee van. Ja, niet La uitmaken. Laat ik een doen. Dus ik... Uh, Frankie belde, ik had al een ander op de plank liggen. Ja. Dus ik heb Frank verkooien, ik zeg, ja, dat gaan we doen. Dus een uh, nieuw orkestband gemaakt, alles. Ja. En uh, ja, de weektijd was je klaar, dus... Ah ja. Ik bedoel, uh, ja, alles was al voorgeschreven. Ja, precies. Hé, <laughs> hey, maar... Uh... Ja, heb jij nog wat, de, wat nieuws op de plank leggen, zeg maar, wat, uh, wat ook nog uh, binnenkort aan gaat uitkomen? Of? Ja, ik uh, denk over een week of vijf, zes, dan brengen we weer een nieuwe uit. Ik heb er één op de plank liggen, maar ik heb weer een ander idee. En die is, uh, ja, dat ik vandaag de tekst al van binnen gehad, ja, dus uh, die gaan we denk ik over een week of twee opnemen of zo. En, dan, uh, en dat wordt net zo lekker een uh, uh, lekkere stamper als, uh, als de Guardian Angel? Nee, ja, wel een Nederlandstalig like, feest. Weer? Ja, dat ja, nee, nee, bedoel ik ook, maar het wordt wel zo'n uh, lekkere medijnen. Uh, ja, ja. Ah, kan okay. gaan allemaal van maken, ja. Ja. Nou ja, ik bedoel, dat kun je wel gebruiken, hoor, in de kroeg. Zeker weten. Ja. <laughs> hey, en uh, sta jij nog uh, op podia's uh, ergens uh, in het land? Jazeker. ja ik heb heel veel uh, bruiloften, uh, privéfeestjes. Ja, ook in zaaltjes en zo, dus uh, ja, ik heb het lekker druk. Ja. Ik ben toch wel vanavond vrij, dus. Aha ja dus ja behalve de kroeg dan ja de kroeg die moet ik dan straks overgooien maar ik hoef niet uh, op te treden van de avond, dus nou je, je, zingt, uh, je zingt wel af en toe achter de bar of niet ja dat zal een aantal weer gebeuren denk ik <laughs> ongetwijfeld Hé, <laughs> hey, maar uh, ja open podia's, dus, dus grote podia's uh, sta je dit jaar niet meer hè uh, nee nee wij ja, kunnen kerntalenten wij... en zo en, uh... Ja, maar wij, waar kunnen mensen jou volgen, eventueel voor de optredens? Uh, Hans de Mette, boekingen. Oké. Okay, en... en dan, uh, ja, wij hebben zelf ook een boekingskantoor. En, uh, dus ik ben daar gewoon te boeken. Oké. Okay. En, en dat is gewoon ook, uh, social media doe je dat ook? Ja. Dus Facebook, ook wel uh, Instagram? Ook wat volgenschijn. Oké. Okay. <laughs> nou, dan moet het goed komen. Ja, dan moet het. Hé hey, uh, Hans, als jij hem dan uh, uh, gaat aankondigen, dan gaan wij hem erin zitten. Toppie. Nou, beste luisteraars, hier is mijn nieuwe single: Guardian Angel. Hé hey, Hans, dankjewel. Jullie ook bedankt, hè. Hé, hey, graag gedaan, hè. Succes. Hoi, hoi. ...en we ah, hadden het over Guardian Angel... ...en we gaan naar... Uh, ...Ja... ...Yves Berendsen. En hij het over Voor Goed Voorbij. Deze Zandvorste zang hier bij ZFM Entertainment for You. Ach, het is voorbij... ...voorgoed voorbij... ...jij ging zomaar weg... ...weg van mij... ...misschien om wat ik deed...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 bellen van uh, Yves Behrens en voorgoed voorbij hier bij Entertainment View we gaan met Dave Dekker en zij is mooi En uh, blijf er lekker bij want uh, de drie op de rij van Fred Nijs zitten er aan te komen dus uh, zeker de moeite waard degene die kus voor ik slaap degene die me vast staat als het even niet gaat zij is mooi veel te mooi voor mij mijn rots in de branding en mijn redder in nood. geen die klaar staat als ik het verkloot, zij is hoog. En mijn liefde gelijk. En als ze beslaan, om mooi En ik wil geen verdriet, want ik kan niet alleen Zij is mooi, wilde mooi voor mij Samen is leuker dan zonder elkaar Als zij even bang is, ben ik er voor haar Zij is mooi in mijn liefde gelijk En als ze besluit Zo, dat was dit dan Dave Dekker. En zij is mooi. Even kijken hoor. Ja, we gaan nog één plaatje doen. En dan gaan we naar de drieënbedrij van Fred Heij. En dat doen we met uh, Jeffrey Heesen. En daar hebben we het over baby. baby, een lekker ding.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 Ik heb gemist, baby ja je bent alleen van mij oh, alleen van mij Ik ben verliefd, ja bij jou zie ik het zitten Je kijkt me aan, ik ben bevangen door de hitte Gewoon te mooi mooie maar te zijn Voor nu en altijd ben jij van mij Ik wil je als ik laat je nooit alleen Drie op een rij van Fred Heij. don't to me. Your heart to else. Why should I keep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 De drie op een rij van Fred Heijs. Dat waren ze dan weer. De drie op een rij van Fred Heij. Ja, we begonnen natuurlijk uh, met Freddy Vender en uh, Waste the Days en Waste the Night. En nou, natuurlijk als tweede Alicia Riches en I Love the Nightlife. En natuurlijk waren dit de laatste Shout met The Tramps. En wij gaan weer lekker uh, terug naar het Nederlandstalige nummer. En dat doen we met uh, Simone Eversdijk en Ik Kan Zonder jou. Blijf er lekker bij en te taeners tot de klokjes van 7 uur. Dat je macht had, maar nu ben je stil Ik ben sterker dan jij denkt, ik sta Ik kan zonder jou, Simone Simone, Simone Eversdijk. En uh, ja, ik kan zonder jou. Hé, hey, um, ja, ik niet, want uh, zonder luisteraars uh, ja, sta ik hier ook voor Joke. Hé, hey, um, we gaan een verzoekje draaien. Jeroen, jij wilde graag horen Wilfred Ballet. En waar ben je nou? Leuk dat je er weer bij bent, Jeroen.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 Ik zie de dag ging over in de nacht. Ik hield van jou. Wat is het weer gezellig hè, Fred Heij. Zeker, zeker. Ja, ja. En dat was hij dan, Wilbert... Uh, Wil, Wilbert... Wilfred Ballet. En waar ben je nou? Ik ben hier. En jij bent daar. En uh, Anouk, jij wilde graag een plaatje horen van een Leonardel. En uh, ja, ze houdt weer van mij. Nou, je komt hier komt hij dan hoor. Ja. Wat is het weer gezellig hè, Fred Heij. Ja, dat zei je net ook wel. Zet nu. En ja, laten we lekker op deze zinnen staan, want we zijn er nog steeds niet uit. Tot 7 uur, lekker Nederlands muziek hier bij Entertainer View. Dat een man die nu weer leeft, uit de grote klommen en herrezen, voor u staat een dolgelukig man. Eentje die zijn draai weer heeft gevonden, die wit bergen verzetten kan, en die de strijd opnieuw heeft aangebonden. Kijk was die dan aangevraagd door Anouk en Leonardo en zij houdt weer van mij. Ja. Oeh, dat is lekker. Zeker. En uh, ja, dan had ik een... Eh. Nou. Nou. Gaat het helemaal mis, he. Gaat het helemaal mis. We gaan uh, naar de... Ja, we, we gaan gewoon naar Tatjana. Ja. Baila, baila. Kijk <laughs> Computers, hè? Computers, ja, dat gaat allemaal niet goed. Hé, hey, hé, hey, Ja. Juist. Ik zou zeggen, allemaal bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren, natuurlijk. En uh, ja, graag hoor ik u natuurlijk volgende week uh, zaterdag weer. En uh, dan uh, ja, hebben we weer leuke muziek hier al. En uh, iemand in de studio. Dus ik zou zeggen, tot dan, een goed weekend en uh, geniet ervan. Bye bye, soy zy. Tot zover, het ritme van ZFV via de kabel op 104.5.